De drie Nederlandse militairen die in Libië hebben vastgezeten komen vanmiddag om half vier aan op de vliegbasis Eindhoven. Ze zijn nu nog in Athene. Daar kwamen ze gisteren aan nadat ze twaalf dagen in Libië hebben vastgezeten. Ze werden opgepakt bij een poging een Nederlandse ingenieur en een Zweedse vrouw te evacueren uit de stad Sierte.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 Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand... Hey! de partij ont eh Wat groep de zin zit in mijn hoofd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 Een stukje herkenbaarheid wat we weer kwijtraken. Even school B. Ton, uh, ja. die, die is gebouwd in uh, 1890. Ja. Uh, dat was maar een heel klein gebouw op zich. Dat was niet zo groot als het gemeenschapshuis. Uh, in uh, 1891 had het uh, schoolgebouwtje twee lokalen. De hoofdonderwijzer was toen de tijd uh, meester Schumacher. Die woonde op de hoek van de Halterstraat in de schoolstraat. Waar later uh, Kapperspoelders gevestigd was. Ja, ja, ja. Weet, weet je dat punt nog? Ja, ik het. Tegenover de viswinkel uh, tegenwoordig. Dan, uh, hij werd door de, de Zandvoortse jeugd, werd hij genoemd. Hij heette Schumacher, die, uh, die hoofdmeester. Maar ze noemden hem uh, Schumpie. En die school die stond eigenlijk ja, buiten de bebouwing van Zandvoort toen de tijd. Twee lokalen zeg je? Het waren maar in, de, in eerste instantie in 1890 waren het twee lokaaltjes. In 1894 is het uh, verbouwd. En toen werd het een beetje de elite school eigenlijk. En toen ging uh, in eerste instantie werd het klompenschooltje genoemd. En dat ging later over naar school A. Dan, want dan, uh, nou, daar staat dan de, de jeugd van onvermogen op eigenlijk. En de mensen die dan nog wel wat konden betalen. Die uh, deden hun kinderen toen naar school B. He. Dus, dus, dus toen, kregen al, school. He, toen kregen we al. Die, ja, er uh, waren eigenlijk. He. Als je een patiënt had, dan kon je je kind uh, op een apart schooltje zetten.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 Ik hoorde je nog wel eens vertellen net over Rijke stinkers, maar dat komt natuurlijk waarschijnlijk door het leerlingssysteem daarnaast. Ja, uh, dat is meer de graven die voor de kansel in de kerk liggen. Ah, Oké, okay. dus die dat, nogal welke. Dat, dat dus was okay. dat. Nou, nou kan ah, ik ja. over die school nog wel iets vertellen. De Zandvoort had heel weinig openbare toiletten.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 Dat zijn uh, die huizen eigenlijk geworden. Eigenlijk in de eerste asielzoekers. In de Verlengde Konings, zogenaamde Verlengde Koningsstaat dan. Hè? De, de rug aan rug woningen die in Zandvoort al uh, gauw genoemd werden. De Achterse in de Hoeveel, achter, Achterse in de Koningsstraat. Oké. Okay. <laughs> Dat was op zon voor, om zo het er maar even uit te drukken.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 Meen ik, was dat geen vijf, uh, vijf gulden in de, in de, in de, in de week toen het hè In de maand. Of in de maand was het toen het hè Wat aan geld is dat? Ontzettend hè. Ja, voor die tijd wel natuurlijk. Hè. Toen was het ook nog wel een... Maar, maar jij als beroemd, metselaar om... en, en vroeger. <laughs> ja. uh, hoe was de kwaliteit van die huizen?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 <lacht> ja, het was, maar je woonde, maar, je woonde maar, wel was, buiten Zandvoort het, het was met de huidige eisen natuurlijk in Zandvoort en de bewoning in de Noordbuurt en alles, was dat al een hele verbetering natuurlijk, zo'n huis in 1920 was dat al heel bijzonder eigenlijk dat je een Maar je woonde buiten IJserthoek in de Duinen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 het klimmen van de maan ziet men dan... Zij sprak, ach liefste mijne, spreek zo ver, niet in het verschil, want de zee. Zin...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 Maar ja. Marcel die begint nu helemaal te trillen. Nou ja, dan kunnen we ook nog verder naar de Watertoren. En dan hebben we natuurlijk een heel goed idee om daar woningen rondomheen te bouwen. Maar dan ben je weer een plekje kwijt voor de toeristen die we daar ook nog kwijt kunnen. Voor de hotels, voor parkeergelegenheid. Maar weet je, ik vind afbreken vind ik op zich, dat moet ook kunnen. Je moet ook verder met z'n allen. Maar iets terugbouwen in de stijl wat bij ons hoort. En wat je niet in Lissabon vindt en China en in Taiwan. Maar enkel op Zandvoort